Robert Baltus met het NOS Journaal. De families van Chris... Zittingen van de vrouwen snel duidelijkheid geeft over wat er is misgegaan in de Panamese jungle. Dat zegt een woordvoerder van de families. Een rugzak met camera en telefoons wordt onderzocht. Door zwaar weer ligt de zoektocht naar meer spullen nu stil. De families zijn blij dat de zoektocht naar de sporen doorgaat, ondanks dat nu vaststaat dat de vrouwen niet meer leven. In de Amerikaanse stad Boston zijn tientallen jongeren onwel geworden... tijdens een optreden van de Zweedse DJ Avicii. Volgens lokale media zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk wat hun mankeert. Mogelijk zijn ze onwel geworden door een combinatie van alcohol, drugs en hitte. Grote internationale kledingketens zoals H&M, Zara en Pull&Bear... laten buitenlandse, veelal Zuid-Europese jongeren werken in Nederlandse kledingzaken. De meesten spreken niet of nauwelijks Nederlands. Exacte cijfers zijn er niet en de bedrijven willen er zelf niks over kwijt. Maar trendwatchers zeggen dat de modebedrijven met hippe Spanjaarden, Italianen en enkele Oost-Europeanen... het kosmopolitische karakter van hun zaak willen benadrukken. En daarbij voelen jongeren zich thuis, zeggen de trendwatchers. De Belgische luchtverkeersleiding heeft voor de tweede keer in 24 uur tijd het werk neergelegd. Ze protesteren op deze manier tegen voorgenomen bezuinigingen. Door de stakingen is het vliegverkeer in België en een deel van Luxemburg verstoord. Gisteravond werd ook al gestaakt. Daarvan zouden duizenden passagiers last hebben gehad. Egypte heeft de veroordeling van bijna twintig journalisten, onder wie de Nederlandse Rena netjes, verdedigd bij de VN. De plaatsvervangend ambassadeur van Egypte zei dat zijn land de rol van de media respecteert en journalistiek niet ziet als een misdaad. De veroordeelde journalisten kregen volgens de Egyptenaar een eerlijk proces. De veroordelingen tot zeven en tien jaar cel leiden internationaal tot veel kritiek. Het weer minima rond 8 graden overdag opnieuw flinke periode met zon en de kans op buien is klein. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen naar Amsterdam op de A8 voor knap Koenplein 3 kilometer. De A20 Hoek van Holland voor Rotterdam-Krooswijk 2. En op de N247 amsterdam horum tussen Volendam en Schaarwoude 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Daniel Lefferts en de strenge regie, de koffie Yvonne Roosendaal... en de redactie, uh, Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Waarvoor dank, Gerry. Graag gedaan. Goedemorgen, Ben. Um, ja, goedemorgen. Het muziekje is geweest. Zandvoort heeft het en Zandvoort krijgt het. Het Kunstatelier NEC. Goedemorgen. Kinderatelier. Kinderatelier. Kinderatelier. Goedemorgen. Aangeschoven zijn... Uh, Jano, ben ik uh, Danny van Leersum. Danny van Leersum. Danny. Kok... Kompier. Kompier. En Leni van deers. En Leni, nou, uh, welkom. Wat is het, uh, wie ga ik als eerste het woord geven? Mij. Oké, okay. <laughs> Leni. Um, wat is Kinderatelier in Zee? We kennen uh, allemaal de kinderkunstlijn. En dat ja. is Hilde Jansen en uh, uh, Marianne ja, Rebel. Marianne Rebel. En jullie doen ah, ja. Kinderatelier in Zee. Vertel. Ja, ja. Uh, ik kom oorspronkelijk uit de kinderopvang. <coughs> Daar uh, heb ik uh, diverse workshops gegeven voor... Uh,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 Dus de, de techniek ja, en, ja. gaat nu samen met, uh, met de kunst? Met de kunst. Ja. Juist. En, juist. en wat, uh, wat voor technische dingen doe je? Nou... Want uh, een heel, heel jong uh, publiek. Ja. Ja. ja, ik doe uh, veel met stroom, dus elektriciteit. Um, en dat gaat ook al vanaf hele jonge leeftijd, dat kunnen ze best. Dus zeer. <lacht> nee. nee, dat uh, doet geen zeer gelukkig. Oké. Okay. Nee, dat is... Uh, ja, en daarna... Maar ja, zoals? Uh, nou, de eerste workshop waar we begonnen zijn was het spiraalspel. Ik weet niet of oh, dat ja. bekend is. Dat is zo'n ja, ja, uh, ijzeren draad. In een mooie vorm kan je die buigen. En dan ga je ja. met zo'n stokje met een ring ja. eromheen. En als je dan die draad raakt... Nou, dan ja, gaat, die dan niet... gaat, de bel, gaat de bel af. Ja, ja, ja, ja, ja. ja die ken ik. Ja, ja die uh, maak dan in uh, vier middagen. Oh, die maken ze zelf ook? Die maken ze helemaal zelf. Oh, ja. En daarna dan kunnen ze... Kunnen ze... Tot, oh, okay. uh, elektriciteit oh, aansluiten, timmeren, ja. alles...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 Zeker. Zoals? Ja. Uh, ehm. Kinderen, de... kinderen van vier hoeven eigenlijk niet echt iets te maken.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 van het, het nee, moet wat uh, ik in uh, mijn kop op zitten gaan niet, ik ja, dus moet het anders doen. Ja. En en het hoeft helemaal niet precies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 Uh, dat, dat, lukt, niet nee, dat lukt nog niet. niet. Nee, dat lukt nog niet. Nee. Uh, kok werkt daarnaast gewoon nog in de kinderopvang. Nou, Danny heeft dan zijn eigen bedrijf. Dus uh, dat moet toch allemaal op gang, gang komen? En ik, moet op gang komen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, vandaar deze promotie. Ja. Vanmiddag om uh, twee uur mag iedereen naar uh, de Zeestraat 65 <laughs> om daar uh, te komen vreubelen, knippen, plakken. Nou, hartstikke Kost een leuk. tientje. Uh, overigens, uh, eigen website nog? Ja, zee.nl Goed, uh, bedankt voor de uitleg. En uh, we gaan het zeker nog een keer zien. En Kom een hoor. keer langs. Ja, een uitzending vanuit het kinderatelier aan de zee. Ja, dat is ja, misschien dat ook is, wel leuk. is een leuke. Uh, ja. Hartelijk dank voor de uitleg. Danny, bedankt. Kok, bedankt. En uh, we hopen jullie nog een keer terug te spreken als het uh, druk wordt in het atelier. Heel fijn. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.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 Ik ben vanuit de kaas- en Poliezaak ben ik de ICT ingegaan en vanuit de ICT. Ja. Maar ja, ik, oh, ik las dat ik wil je... Wil is er heel een terug. Ja. Ja. Ja, dat was het begin. Het begin, ja. Uh, ben je een zandvoorter? Nee. Dat is niet en... erg, hoor. Ja, ja, ik ben wel met een zandvoorter ja, te zwaaien. Stal, ja, Zij is wel zandvoorter. Ja, ja. Ja, ja. Maar jij komt vandaan? Ik kom uit, uit Amsterdam, Amsterdam. En uh, vanuit Amsterdam met de horen gegaan.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 Al oh, op dezelfde nee, plaats? Dat ja, inderdaad ja, ja, inderdaad ja, ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Het ja, het ja. Nog, ja. Ja, een bakker, een ja, kaartje, ja. een polier en En bloemen en, ja, en ja, om de een heel was... groot slagerij. Klopt, ja, ja. ja. En ik heb het bij mijn vader en moeder in zak. zaak. Oh, dus daar is dat begonnen? Oh, dat was, oh, dat was ja, dus ik, ik dacht eerst aan oude locatie, aan de nog oudere locatie. Maar dat kon ik me niet meer voorstellen. Dus, Le dus nu in heb Ja, Dat is wel heel lang geleden. gewoon niet. Maar zoals je het nu voorspiegelt met de bloemenwinkel, de slagerij. Dat kan ik me nog voorstellen.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 Dan wordt er wordt weer even wat aan de techniek gemeubeld door <laughs> Daniel Evertz. <laughs> Zo gaat hij weer goed. Uh, goed, dan ga je vanuit ja. de winkel uh, ga je de ICT in. Dat is een rare stap. Ja, maar ik ben altijd iemand geweest die uh, van die dingen heb gedaan. Ik vond het leuk. Het leek me wat. Het uh, was iets nieuws. En dan, uh, ja... Het was erin, hè? Ook, hè? He? ICT, hè? Het ja, ja. rond uh, ja. 98. En, en wat deed je daarin? Ik ben systeembeheerder uh, uh, voor Microsoft. Ik ben ook gecertificeerd Microsoft okay. engineer. En dan, is het, dan dan ga je wel een hele andere kant op ineens. Ja, <laughs> ja maar het is toch leuk. Ja nieuwe, ja, nieuwe dingen en, en ja, daar hou ik wel van. Op een gegeven moment loop jij in Zwanenburg rond en kom je iemand tegen die nu aan de bar zit waarschijnlijk. Ja, ja nou nee, het anders. Ik, anders. Ik maar thuis voor een knippen. Zij is kapste, dus oh. ik, ik kwam daar thuis komt te knippen. Nou, oh, ze is nog lekker, lekker bezig geweest. Ja, ja. Hij <laughs> ziet er ook die heel goed uit. Zorg dat ze het ook alle keer af moet maken. <laughs> U kunt dat niet zien, maar er zit hier een fantastisch kapsel voor mij. <laughs> Hoe heet je? Belinda. Ja, Belinda Zonneveld. Dat komt goed uit, want ik heet ook Zonneveld. Nou. Nou, kijk aan. Met een S of met een Z? De zet. Nou, dan komt het nog beter uit. En Dan gaan we straks wel van van even van, die, van welke kant je afkomt. Um, kom je elkaar tegen. Je bent geknipt, er blijft wat over en jullie gaan samen verder. Twee kinderen, twee jongens. Leuk. En ja, super. En waar wonen jullie? Wij wonen hier vlak om de hoek, de Marestraat. In de Marestraat, oké. Dus dat is echt. Nou, dat top wonen in de Marestraat. vlakbij door het vlakbij bij de Zee. Bevalt het uitstekend. Dan de ICT, hoe lang heb je dat gedaan? We hebben tien jaar gedaan. En op een gegeven moment denk je van nou. Ja, pas op.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 Nou ja, op een gegeven moment... Je bent een klusser waarschijnlijk ja, al, hè? Ja, of ben iedereen bezig ja. bij vrienden. En op een gegeven ja. moment zegt een van mijn vrienden tegen me... joh, ga voor jezelf beginnen, want je bent zo handig. Ja. Doe dat, want... want... ze zeggen ook, wat je ogen zien, Maak maken je maaktes. handen, hè? Ja. ja, ik ben autodidact, dus ik leer heel snel van uh, het zien van anderen. Nee. Ja. leuk. K kan dat zo? Uh, ik, ik begin nu een klussenbedrijf, of moet je daar nog, nog dingen voor doen? Of, uh, nou ja, je moet zorgen dat je... Uh, ja, wel enigszins enige dingen geleerd. En uh, ik van de schilder heb ik bijvoorbeeld pas geleden geleerd... Uh, hoe je met, uh, met uh, zeg maar, uh, epoxy dingen kan repareren. Dus uh, de gaten die bij anderen met cement Ja, ja precies. die ken ik. <lacht> <lacht> maar epoxy valt er niet zomaar uit, gelukkig. Nee, epoxy nou ja. valt er niet zomaar uit. Dus dat ja. leer je dan weer, ja. Dus gaandeweg... Kom jij steeds meer dingen tegen, die, ja. die, die en dan uh, daar ga je dan weer mee verder? Ja, dat is eigenlijk het leukste vind ik om dan ja. toch weer met je handen bezig te zijn en ja. dingen te leren. Ja. De resultaat, en die krijgt ook een resultaat. Je maakt ook ja. meubels, hè? begrijp ik. Hè? Ik heb huis- uh, ja, en meubels gemaakt. Oh, wat leuk. Die staan ook uh, op mijn Facebook pagina, ja. staan ja. die ook. Ja. Alweer een Facebook pagina? Ja, ja. ja het, is allemaal, het is allemaal wel in. Allemaal he? een Facebook -pagina. Hoe heet die Facebook pagina? Ja, dat weet ik niet. <laughs> <laughs> Laat ik even op moeten <laughs> Best <laughs> Ja, op zijn minst. Ja, Michael Westerhof. Als je daar gaat zoeken, dan kan je zo een rijtje toch? Met, uh, ja, dan kom je vast Michael, met Michael Westerhof. Ja, ik, en heb daar hem staan op, de... ik heb opgezocht. Ik heb het gevonden ja? inderdaad. Ja. Ja, ja. ja, want in dit artikel, in het Zandvoortskrantje staat een verkeerd telefoonnummer, trouwens. Is het zo? Ik heb jou gebeld en toen kreeg ik dus een hele andere meneer aan de lijn. In het andere deel van Nederland. En die... ja. Was heb... het ook een Westerhof? Nee, het was een hele andere naam. En dus ik nog een keer bellen. En toen heb ik dus je site opgezocht. En toen kwam ik dus met het goede maar telefoonnummer. Maar het juiste telefoonnummer is 06295486. 6. Dat klopt. Ja, dat doet zo'n oorlogje. Ja. <laughs> Want er staat namelijk tegenover mijn gezicht. fuser. Vandaar dat het zo goed kunstmeisje met een naambordje erop gemaakt. Ja, ja, ja. Mensen, dus ja nou, het is goed, wel handig. Ja, heel goed. Je kunt ook heel breed op je rug zetten. En dan ja, staat. Dat staat er. <laughs> ja, dat kan ik dus niet zien. Ja, Iemand zegt tegen jou: uh, je moet voor jezelf beginnen. Ja. Dat vind jij een reuze idee? Ja. Hoe pak je dat aan? Je gaat naar de Kamer van Koophandel, je neemt een nummertje mee, en je, je gaat bent klaar. Je moet niet heel lang over nadenken. Ja. En twijfelen. En, en praten. En praten. En op een gegeven moment uh, vraagt je je nog jongen nog: wil je mijn mcc doen? Dan zeg je: nou ja, maar ja, ja. twijfel, twijfel. Op een gegeven moment uh, dan ga je. Dan ben je de brug over en dan ga je. Ja. Ga je door? Ja. En dan, dus dan, dan ga je naar de Kamer van Koophandel. En dat is nog het snelste, maar een bankrekeningnummer aanvragen, <laughs> dat duurt het langst. Ja, dat. Uh, ja, ja. <laughs>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 ja, de, de, de prijs variëren van, van, van, van 20 tot, tot 40, 50 euro ja. per uur. Ja, het is gewoon even, even je een, zoeken. Je ja, ja, ja. kunt rekenen wat je nodig hebt. Ja, je, je, je materiaal moet nou, komt ook allemaal op de rekening. Zoveel uur. Ja. Of, of een klus aannemen voor iets. Dat zijn ja. dingen waar je over na moet denken natuurlijk. Ja, dat, is, dat valt ook best wel tegenaf toe om een berekening te maken van goh, dat gaat kosten. En dat doe je allemaal alleen. Je doet, die ja. al, je doet de administratie alleen, je, ja. je nou, maakt ik, de alles. De verhouding heb, uh, heb, heb ik je handen gegeven, o, ja, want het uh, was toch uh, ja, wat makkelijker. En uh, qua uh, werk is dat voor mij ook veel beter. Wat rustiger ook. Wat en het, ja, het gaat gewoon goed dan. Ja, die, die, die, die, die uh, berekeningen kosten natuurlijk ook tijd. En uh, ja. het in-, het in en uitboeken kost ook tijd. Terwijl je liever gewoon lekker uh, met ja. de scanier bezig ja, ja. bent. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> Heb je dat ter illustratie meegenomen? Nee, nee. nee. <laughs> <laughs> even even Ik <laughs> moet even naar de lip om wat uh, nieuwe te ja. <laughs> nou, de halen. De lip luistert meestal wel mee. Dus uh, ja, het is een normale dus skanier. <laughs> Roestvrij staalvraag. <laughs> met een rond <ronddoppie. laughs> Nee, ik was bezig bij ons uh, thuis zelf uh, te schilderen, ons onderhoud ook gebeuren. Ja, dat. Ja, hoe kan ik ook niet iemand anders voor vragen? Nee. Ja, maar ik kan wel rekening in. Ja. ik heb wel een rekening in, dat doet er ook. Ja. En uh, ja, kom je weer eens iets tegen van een uh, erfenis van een ander, hè? Ja. Ja. ja, dan moet je er weer een nieuwe halen. Ja. Maar deze ziet er nog redelijk uit, vind ik. Ja, nou, deze vooral, maar de andere niet. Oh, Oké, okay. <laughs> het is het voorbeeld. Het is het voorbeeld dat goede <laughs> meegenomen. Hey, um, Leef jij van mond-op-mond mond reclame? Of, of adverteer jij? Of, ja. hoe, ik heb geadverteerd in de uh, Sanfordse krant een uh, paar keer. En uh, ja. ik heb Timmerdorp heb meegesponsord. gesponsord. Ja. Ook omdat oh, ja. Timmerdorp een ontiegelijk mooi initiatief vindt voor de ja. jonge kinderen. Ja. Ja. Wanneer, wanneer gaat dat weer beginnen eigenlijk? In uh, augustus. Ja, denk, augustus. Augustus, ja, augustus ja. volgens ja. mij. Dus, ja. Ik heb nog geen dat je al vol zat. Ja. Gaat ja. hard hè? Ja. Het gaat heel hard. Dus het is echt de leuk. Ochtend, uh, uh, om acht uur stonden ja. de mensen al ja. in de rij. Ja mooi. Stonden ook in de rij. En ja... Dat is voor de jongste van ons ook. Ja, de, de oudste is nu mag dus niet meer, maar de jongste die uh, die gaan er gewoon een keer. Wat, zo, wat was de leeftijdsgrens? Volgens mij was het twaalf. Ja, dat kan wel. Ja. Maar het is een een succes. Ik hè? het, het ja. uh, ja, zo'n mooi initiatief ja, ja. ook voor de kinderen. Ja. Dus, uh, creatief mee bezig zijn met hun handen. Ja, de dames ook, voor ja. mij zeiden ook. Oh, zelfde. Ja, ja. En, en, en een week lang gewoon. Ja, ja, ja. Het geeft wel aan dat het een succes is, want binnen no time was het helemaal volgeboekt. Ik geloof binnen twee uur. Ja, dus dat het is wel heel, heel leuk. Ja, ja. En uiteraard de eindverbranding op ja. Het vrijdag. Ja, ja, goed geweldig. Ja, dat die was super mooi jaar. <laughs> dus hopelijk dit jaar weer mag. Ja, tuurlijk mag het wel. Dus. Uh, terug naar de bus, de klussenbus. Mond-to-mond uh, -mond reclame. Ja. En dat loopt.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 binnenkort ga ik hem schilderen. En dan ga ik mooi mijn tekst erop... Uh, ja, dat je echt uh, je nummer, reclame nou, ook... Uh, ja. En een telefoonnummer, ja. hè? En mijn telefoonnummer ja. erop. Ja, heel ja. ja, belangrijk, ja. <laughs> ja maar het zult is wel nog... ontzettend leuk. Ja. <laughs> nou ja, de mensen kunnen natuurlijk een stukje in, in, in ja. de Zandse klanten uh, ja. Ja. De lezen. mensen kunnen ook offertes en, uh, aanvragen, hè. De, ja. dan, dan moet je nog wel even... Het is dus toch nog even goed het, goede, uh, het juiste telefoonnummer even. Ja, mocht iemand uh, niet goed iets is wat te klussen hebben... dan Michael Westerhof 0629... 546. oh sorry, 8666. En er is ook een Facebookpagina van Westerhof, wat er voor staat weet hij nog niet, maar dat kan je nee, gewoon dus, uh, Nee, je hebt het niet <laughs> <laughs> ik, ik klik hem eigenlijk altijd zo hoor, dus ik heb nooit gekeken wat er eigenlijk, wat de naam is. Nou, ik denk als mensen gewoon... Uh, website, ja, als je die naam dan, dan, dan kom je ook tevoorschijn. Mijn website Nee, oh. streep.nl oh, ja, streepje en... Westerhof.nl, ja, ja, klopt.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 Je een leven lang bij mij was, en elke blik, elke lach, elke grap en elke vraag. Ik bloos, ik lach, ik blaas, ik antwoord. Want alleen nu, zou zeggen wat ik voel. Ik zou. You're not the long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 Oh, vandaar dat ik ze allemaal hier uh, Nou, in dat, is, op, dat is dus een misvatting. Iedereen denkt, oh, okay. uh, dat zijn rare lui. Oh. Maar je moet het gewoon tegen ze vertellen, want oh, dat... zij zijn niet anders gewend.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 tot en met 13 juli is er nog de Keramiek Expo in het uh, Zandvoortsmuseum. Museum. Ook bezoek meer dan waard. In uh, juni en juli is er in het uh, gebouw ook Zandvoort uh, bij Pluspunt nog de expositie van cursisten. Uh, van wat, uh, wat voor cursisten? Nou, ja, Dat zijn cursisten van uh, Mona. Uh, dat is fotografie? Nee, nee, het is echt. Schilderen. Schilders, Dus wat daar geschilderd is? Van de cursisten zelf, hun eindwerk haar, hangt daar. Okay. Dus echt heel leuk, uh, ja. Uh, dan We gaan naar is circuit. er. Ja, circuit, hè? Wat is dat? DNRT Racing? Weet racing weet Days. Is? Ik weet niet wat DNRT is. Dutch National Racing Team Racing Days, denk ik. Ja. Uh, op het circuitpark van Zandvoort. Er is vanmiddag en vanavond ook nog een technofeest. Aan de achterkant uh, op het circuit. Oké. Okay. Uh, nou, ik ben gisteren even bezig kijken.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 Jutters Kofferbakmarkt. Jutters Kofferbakmarkt. <laughs> <Jutterskofferbakmarkt. laughs> maar nu in het Centerparks. <laughs> nou, ook al leuk om te gaan kijken. Want ja. uh, uh, als je op gastenplein is, is het ook altijd interessant. En misschien uh, vind je wat. En dan mag je dat uit de kofferbak meenemen. als je betaalt. Ja. 22 juni: Workshop boetseren in het Museum. Sandvoort Museum. Ja. Het begint om 1 uur tot uh, 4 uur. Ja, maar dan hebben we de 22 juni weer een Classic Concert. En dat, daar gaan we straks wat over horen ja. van Toos.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 Zaterdag uh, ja. is er een workshop glasfusing in ja. atelier Artra. Artra, uh, Schelpplein, de oude ja. Smitsen. Ja, is dus een speciaal ja, uh, workshop met glas. Ik weet niet wat dat precies inhoudt, hoor. Nou, er staan hele mooie dus stukken maar, als je daar uh, ja. naar binnen kijkt. Het is hartstikke ja. leuk om te zien. Ja. Ook uh, de 28e museumpodium.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 do it.